...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Doral Meegens met het NOS-journaal. Het schrappen van de partnertoeslag voor AOW'ers met een partner jonger dan 55... ...levert minder op dan werd verwacht. Het was de bedoeling dat de maatregel vanaf 2011 zo'n 27 miljoen euro zou opleveren... Dat bedrag zou oplopen tot 170 miljoen in 2014. Maar omdat de groep gepensioneerden met een partner... onder de 55 jaar kleiner blijkt dan gedacht... zullen de besparingen bijna de helft lager uitvallen. Veel Nederlandse gemeenten voeren kortzichtig jongerenbeleid. Bij overlast door jeugd wordt wel gezocht naar een ad hoc oplossing... maar geld voor langdurige begeleiding is er vaak niet. Volgens een onderzoek van deskundigen is de trend verontrustend. Omdat preventie alleen succesvol is... ...als jongerenwerkers gedurende een langere termijn contact hebben met risicojongeren. In Suriname is in Fort Zeelandia monument onthuld voor de slachtoffers van de decembermoorden. Gisteren was het 27 jaar na de moord op 15 critici van het toenmalige militaire regime. De steen van graniet werd door president Venetiaan onthuld. Het PVV-kamerlid Sietse Fritsma wordt in Den Haag lijsttrekker van zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Fritsma wil het werk in de gemeenteraad gaan combineren met zijn kamerlidmaatschap. De PVV doet bij de gemeenteraadsverkiezingen in twee plaatsen mee, in Den Haag en in Almere. In de Verenigde Staten is een doodstraf voltrokken met een nieuwe methode. In Ohio werd een man geëxecuteerd door een injectie met één dodelijke stof, in plaats van een injectie met een mix van drie middelen. De nieuwe methode was bedoeld om een juridische strijd te omzeilen over de pijn die zou worden veroorzaakt door de cocktail. In een dierentuin in Hamburg is een dompteur tijdens een voorstelling aangevallen door drie tijgers. De man struikelde en werd voor het oog van 200 toeschouwers gebeten en gekrapt. Omstanders konden de dieren verjagen door brandblussers op ze leeg te spuiten. De dompteur ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer bewolkt met af en toe motregen, alleen in het oosten mogelijk nog even de zon. Later kan het in het westen iets opklaren. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I could use somebody yeah, yeah. Someone like you and know.